Ik niks worden vandaag. Oh, dat vind ik weer. Oh, oh, en links nog een papiertje. Even. Ik vind dat echt, het is echt goed afreageren, dit. Ja, dat doe je leuk ook, hoor. Prettig, hè? We je toch maar weer even het idee laten varen om de drums boven te laten staan. Want het, het echt, het, het, het, gewoon jouw hoofd. Dat blije hoofd. <laughs> die, die kinderlijk blije ogen. Oh. En die brede glimlach van oor tot oor maken oh. het allemaal de moeite waard. Heerlijk. Take me out. Nou, omdat jij er uh, zo vriendelijk om vraagt. Het <laughs> is de derde laatste uur extra weekend, lieve mensen van die radio. 7 over 9. En. Nou, wat af. Oh, ik denk dat nou, nu, nu ga jij het afmaken. Hè? Oh, Jammer, Ja, daar oh, ja. wil ik wel toe, want we, we hebben zo meteen Operation DJ Sensor. Gaan we even met hem bellen? Want we hebben wel afgesproken natuurlijk vorige week? Ja, want, want het leuk even is. Even gaan bellen. Ik heb vanmiddag even uh, ge met uh, mijn vriend Roel van Velsen. Uh, the man, de, de, de man van Velzen. Ja, ja, ja. En uh, hij SMS'de mij: Hey Gerard, ga jij ook nog naar Groningen vanavond? Zo ja, dan zie ik je daar. Zo nee, veel plezier op de bank. Oh, wacht. Hij gaat spelen vanavond ja, op uh, EuroSonic. Precies. Dan wel Noorderslag. Morgen. Nee, ik, uh, vanavond. Euro is EuroSonic? Van, ja, is het EuroSonic? Oh. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Ik, ik heb het uh, vanmiddag nog even naam moeten zoeken. En dat weet ik uh, zo goed als zeker. L nou, uh, wat was dat een fijn, uh, uh, fijne gast... Ja, van Velsen. Roer van Velsen is leuk, Jeroen van Koningsbrug en zo. Leuk en aardig allemaal, maar kom, kom, kom zeg. Even kijken, hebben we die opname ergens? Want toen deed hij hier ook speciaal voor ons een heel lief liedje. Oh ja, leuk. Extra weekend, ik doe mijn Veenstra. Vrijdag op drieën. Extra weekend, thank God is Friday. Hè, daar was de rekker een beetje uit op het einde Oh, wat was dat leuk zeg. Maar um, uh, zullen we even kijken of hij al in Groningen is aangekomen? Even bellen. Even bellen. Met Roel even... van Velsen. Ik had het gevoel dat hij heen. Ja, ja die druk. Dat, ik, dat ik hem hoorde. kan het, jongen. drukt hem gewoon weer weg, hè. Lullig is <laughs> Met Roel van du, du. Ja. Hallo. Ik heb het nog makkelijk over het hoofd gezien natuurlijk. <laughs> Je kijkt er een beetje overheen. <laughs> ah, niet zo laag bij de grond, kom op. <laughs> Oh, oh. oh, hij hoorde het nou, niet. Hij hoorde, die. <laughs> <laughs> hij hoorde nee, nee, nee, nee. Hij drukt ons geluid actief weg ook. Nou, hij zei uh, leuk toen ik zei, we gaan je vanavond even bellen. Dus, oh, oké, okay. nou ja. Maar ik zou hem ook graag nog een keer uh, te gast willen hebben in de show. Ik zie een gat. Volgende wat, week. Volgende week? Nee, nou, hij drukt ons dit, echt weg. Hij drukt ons gewoon... En, of we uh, zitten uh, op het podium. Oh, hij, is <laughs> <u ook. laughs> hij staat een beetje. En dan zijn telefoon uitzetten. Dat is ook zo'n zo mooie sketch van Little Britain. Dan uh, spelen ze de hele tijd een, een klassiek pianist. die midden in een prachtige kantate ineens. Oh shit, hoe laten ze de supermarkt eigenlijk open. zich afvragen. je oh, moet, nee, moet het zien. Je moet het zien, hè. Nou, ik heb er niet in gevoel dat uh... nee, dat wordt niks hè. The man van Velze gaat lukken nu. Jammer is dat. Nee. Nou ja, we ook proberen voice zo, meteen, zo. Nee, we proberen zo meteen nog wel even. Daarom. Nou, maar we, gaan we een heel klein voorsmeltje te hebben. Het dus is <laughs> wel goed zo flauw. Nee. Uh, DJ Sandstorm gaan we nog wel zo eventjes bellen om te vragen wat er in Operation DJ Sandstorm zit. we een bellen, mix. Ja, dat hebben we. Oh, al dat gevoelden. hebben we als voor. Ja volgende. joh, dat, Ik uh... was dronken, ik wist het niet meer. Nee, dat gaan we gewoon even doen volgende, En we hebben een nieuw spel! Ja. mensen! Ik wil het nog even niet weggeven, want ik vind, ik vind, ik vind het zo'n leuk spel. Ik zit even in, uh, op een flaironline.nl site. Oh, is het weer tijd voor een vrouwenonderzoek? Het is tijd voor uh, het nachtrituele, de, de nachtrituele enquête. Prachtig. Nou, uh, bars los. Dan, even kijken, uh, dan, uh, dan schets ik even Michiel Veenstra hier. Pardon. Ik ben een avond-slash-ochtendmens. Wat ben jij? Eh... Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd wel een blij, uh, blije vrucht. Jij bent altijd een blij figuur? Ja, dus uh, maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk. Nou, ik zet ze allebei neer. Ja. Door de week ga ik meestal naar bed. Voor 10 uur? Nou, dat hoop ik toch niet? Dat <lacht> is een heel programma. Ja, tijdens met Michiel val ik al helemaal in slaap. altijd. Nee. Of uh, tussen 10 en 11, tussen 11 en 12, tussen 12 en 1 of na 1? Het, uh, het is uh, tussen 11 en 12. Dus 11 en 12, ja. oké. Okay. Ik ga uh, in het weekend later naar bed dan door de week. Ongeveer op dezelfde tijd naar bed als door de week. Vroeger naar bed dan door de week. Oh, ik pak toch even een andere muziek, want het zou heel erg... Nee, dat um, komt zo. In het weekend ga ik ongeveer op dezelfde tijd in bed. De zel, ongeveer dezelfde tijd ja, als de ja, week. Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben niet zo ontzettend wilde stapper. Facebase ben je toch. Ja. Ja. Ik slaap wel, dan wel niet met een partner. Het kan zijn dat je hele nacht wakker ligt. Ja, ja. nou, de, de laatste nacht inderdaad wel, want ze is verkouden. Dus uh, dan, ligt ze... <tie> dan ligt er zo iemand een blaffen je. Dus uh, ik lig met een partner in bed, maar slapen komt er niet echt van. Dus, dus je maar... slaapt niet met een partner? Uh, nee. Okay. Nou ja, ik slaap... Ja, dus. <tie> ik slaap met een partner. <tie> nou, uh, we zijn er bijna hoor. Ga jij en je partner tegelijkertijd naar bed? <tie> ja? Nee? Ik duik eerder in mijn bed dan mijn partner. Nee, ik duik later in mijn bed dan mijn partner. Niet van toepassing. Uh, vaak scheelt het een kwartiertje. Een, dat, een kwartier. Dan lig ik een kwartiertje later oh, in bed. Dus uh, ik ongeveer, uh, partner gaat eerder. Officieel dan, hè? Oké, okay, dus later in bed dan mijn partner. Goed. Ja. Uh, voor het slapen gaan neem ik meestal een bad, een douche, geen van beide. Geen van beide douche echt, echt? Die lucht. Uh, ik was dan mijn haar, ja of nee? Elke dag. Elke dag, ja. Oh, dat is lachend. Ik zet nu neer dat je dus niet uh, in bad gaat. Maar wel je haar was. <laughs> Even kijken hoor. Um, voordat ik in bed ga, maak ik mijn gezicht schoon. Ja, met water. Ja, met zeep en water. Ja, met een reinigingsproduct. Of met een ik kom maak komer. mijn gezicht überhaupt niet schoon. <laughs> nee, ik maak mijn gezicht niet schoon. Dat vind ik zo. Uh, ja, ik zou het misschien wel moeten doen. Ik zie het ineens. Metro ben je toch, hè? Ja, heel ontzettend. Hè? Ja, is... Ik smeer mijn gezicht elke avond helemaal onder. Met nachtcreme. A, ah, ja, b, nee. Zou ik moeten doen? En soms denk ik er ook aan. Want ik heb een probleemhuidje. Ja, ik zie het. Je ja. hebt een moeilijke huid. Ik heb een ontzettend lastige huid. Michiel heeft een moeilijke huid. Ik heb er met hem me over gepraat. Valt niet mee te praten met die huid. Zit me ook echt op mijn huid. Ja. Maar uh, hoe leg je het huid? Nee, uh, nee, ik doe het niet. Je nee, goed. is een nee. Oh, nu komt het spannende. Oh, ik slaap in. A. Niks. B. Pyjama. Of C. Een onderbroek en t-shirt. Of uh, anders, namelijk. Nee, C. Heel af en toe, als het echt heel erg koud is, doe ik ook nog een trainingsbroek aan. Echt? Ik slaap echt altijd naakt. Als ik iets aan heb, huh? dan, uh, dan kan ik niet slapen. Echt waar? Ja. Heb jij echt... Heb, heb jij... Uh... Ik ben een naaktslaper. Oh. Ja, shocking hè? Zo. Maar nou, maak je geen zorgen, er zijn geen video's van. Nee, dat denk jij. Oh, fuck. <laughs> een er onder nee. de dek, dat is het toch? Even kijken hoor. Slaap jij met een kussen of met je vrouw? Oh nee, wacht even. ik Wat? zal verkeerd. Slaap jij met een kussen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, wie niet. Precies. Um, even kijken, je, sla je favoriete slaaphouding? Um, de foetus-houding. En dan lig ik op mijn, wat is het, linkerzij? futus links. Um, is, kijk eens, ik weet niet waar dit heen gaat. Oh, zijn nog 800 vragen, joh. Nou, nog eentje dan. Nou, maar, maar, maar, maar, voor, je het ik wil wel weten waar het naartoe gaat. Nu ben For, ik je zo mee Voor bezig. het gaan master ik A, niet. B, soms. C, regelmatig. Of D, altijd. Het <lacht> is wel lullig als je vrouw naakt. je ligt. ja. Ben, ben je ben een straks Niks hoor. Ja, een beetje jeuk. Fap, fap, fap, fap, fap. <laughs> nee, nee. voortslapen slapen gaat, masturbeer ik nimmer. S ochtends echter, als zij naar werk is dan... Met... En dan film, my little girl. <laughs> dat... <laughs> ik heb hier een maatbeker, Zou we het eventjes... Maatbeker. Oh, wat een feeling. I had a dream Filling up and taking up You misunderstand me All I wanted was some evidence That you really like me Maar het is echt heel sneu dit. Het is gewoon echt waar. Hij staat echt op te de treden. De matcher, hij heeft dus uh... gewoon weggedrukt tijdens een optreden. Dat moet je voorstellen, Roel van Velsen staat nu op dit moment... as we speak in Groningen op te treden op Eurosonic. En, uh, hij zet zijn grote hit in. En dan ineens... Oh, hallo, shit. Oh, baby, get my... um, heb. Uh, ik zit eventjes... Uh, uh, even ja. Sorry mensen. En daar gaat hij weer. En wij... Ja, hij drukt toch nog een keer. Eerst probeer je te regeren. Shit, gewoon doorspelen denk ik. Lukt niet! Ot samen. daar gaat weer. En dan gaat hij weer. Wij he. zijn we ook nog leers. <treeks> <treeks> Dat zijn wij ontzettende huchters, Oh, joh joh joh joh, Die armen van Vels. Nou, we maken straks goed. Dat gaat dus eventjes niet lukken. We gaan het zo nog een keer proberen, neem ik aan, toch? Ja, ik ben wel voor nog een keer proberen. Struikplan. En, ehm... Hij is waarschijnlijk heel blij met ons. En ja, dat komt waarschijnlijk volgende week ja. langs. Ja. <laughs> maar niet op de spelers ja. ons neer te slaan. Hahaha. <laughs> uh, we zullen dat maar gelijk doen aan de volgende muzikale gast. Ja. ja, gewoon. Ja. 3FM, Serious Radio. Ja. Operation DJ Sandstorm. Ja. Wat is er? Waar hebben we. Dat hebben een telefoon. Ik dacht dat we gingen bellen, maar. Ja, ging ja, we even we be bellen, Ik ga net een fax dat het niet doorgaat, of wel? Jawel. Ja. Ja. We gaan bellen? Ja. ja. ja oké. Okay. DJ Sandstorm? Wij hebben een beller. Ja, ja! ja. Oké, okay, prima. Zit iemand zo leuk dat we dat allemaal zelf regelen, want die productie heb je gefuck aan. Dit is De sandstorm niet die nu hangt hoor, ik weet niet waar. Wie is het dan? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is Erwin. Dat, dat bedoel ik dus. Oh, sorry Erwin. Ja. Uh, ik ben weer terug uit Duitsland toch? Oh, je hebt het overleefd dames en heren. Wat gaat Ik heb het, het overleefd. Ik zal wat sterker vertellen. Oh ja? Ik heb, ik heb ze daar... Uh, ik heb net een, een, een, een mooi piltje verdiend daar. En uh, ik had een verhaal verteld over uh, de request van afgelopen jaar. Ja. En uh, Michiel voelt hem denk ik lang, hè? <laughs> <laughs> maar maar het, is menen, dus, uh, <laughs> uh, het is dus... Het uh, is dus mieneshoelen, hè? niet mijn kamp. Kamp. Nee, nee, niet mijn kamp, maar ik moet wel zeggen, uh, ik, heb, uh, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar er lagen zes duitsers onder de tafel van het lachen. Echt waar, joh? Ja, echt waar. <laughs> oh, dat is wel heel erg leuk. Ja, maar ik denk dat ze jouw naam niet vergeten, ook niet? <laughs> dat mag Oh, nou, tof, Erwin. Ja, wel, hè. Nou, uh, uh, maar goed, uh, bedankt voor het bellen. Wij zoeken graag, dus, uh, Ja, het uh, We Gaan we niet nog bellen? Ja, we hebben alleen uh, geen nummer. <laughs> Weet je, we doen eerst de mix. Dames en heren, dit is weer een topproductie van de NPS en de Avro. Hahaha. Wat is dit, er? Oh, ik geloof dat we nu een fax krijgen. Hahaha. Dat... Hebben we toch genoeg? Goed. Dit is de voicemail van Anders. Ik ben er op het ogenblik even. Ik even. Ik ben er op Ik ben weer terug. Hahahaha. Oh, Hallo, dit is J.S. Z-Storm. We gaan een keer mixen. Ah, we moeten echt weg hier, kom op nou. Belangt u dit programma nog? Zal ik dan maar vertellen wat er in de uh, weg zit? Doe maar eventjes even de inhoudsopgave van Operation <laughs> DJ Sandstorm. Maar ik zet hem even weer opnieuw neer, op. Ja, Wat een lende dit, zeg. Godkeleren. Hoe gaan we dit aan de baas uitleggen? 3FM, Serious Radio. Operation DJ Storm, Sirius Radio. Nou <laughs> oh, mensen, DJ Storm die heeft de volgende platen in de goede volgorde. U gaat luisteren, luister, luisteren, luisteren. Guild, je hebt net de beat in hem. Ik kook niet door Brown, always there. Michael McDonald te in de bergen. Let's free freedom. Christina Aguilera, Missy Elliott en Car Wars Rocksteady Crew en hey you de City Crew. Nirvana hey, smells like Teen Spirit. Operation DJ Storm in de mix en niet aan de telefoon. With this record, you must tune your bass to ours. Look at Um, serious sorry. Radio. sorry, Oh, sorry. Operation ja, dat was hier. Ja, DJ ja. ja, ja, ja. gaat maar door, he, die man, ja. hè? Man, man, man. He? DJ Sandstorm in de mix met uh, allemaal leuke platen. No, alleen uh, cult jam, Jam. Let the Beat, Hit him. Incognito, Jocelyn Brown, always There, Michael McDonald's Sweet Freedom, Christina Aguilera. Missy Elliott, Car Wars, Rock City Crew, Hey you. The Rock City Crew, and Nirvana, Smells Like Teen Spirit. In de mix, zeg je dan. In de dus. mix. Ja, dankjewel. Dit allemaal dan, hè? Zu holen. Sie werden zich niet finden. Niemand wird zich finden. Nur eens bij mir. Met die. En also. Rex Gildo. Fiesta Mexicana. Rosa. Rosa. Rosa. Fiesta. Fiesta Mexicana. Niet meer schlafen, maar tanzen. Met een deutsche Schalplatte. Met o vom Österreich. van Marie. Und Roland Kaiser, die Insel, die Osträumen geboren. Yes. Skandal, Eine deutsche Sjarblatte. Mit der Spider-Möwigen und Matthias Reim. Und sie sieht sich nicht. Einer von das ist diese Domusidi. Eine deutsche Sjarblatte. Mit der Kristallnacht und Nina. Wie Adamo, die echte algemene verzekering und dick daktor Warum und warum eine deutsche sozialplatt und warum und warum 40 45 euro. ook leuk voor tijdens een douche lees voor gebruik eerst de bijsluiter Ik nou, wist niet ik geloof dat, dat hij. Uh, Oeh, wat was daar Zwevensteeuwblok ineens? Dat er zoveel Duitse hits zijn geweest. Hè? Dat wist ik al. Is een beetje Duitse avond, dit, hè? Nou, behoorlijk. Ja. Ik heb ontzettend zin in een braadwoerste ook trouwens. Met kartoffelsalat. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Het wordt ineens nog uh, druk, Gerard, bedenk ik me opeens. Wat dan? Nou, we krijgen uh, zometeen nog Blom Tonberg... met het laatste Halletje D. Hallo, Is nieuws. Echt, is hij hier nu ook al? Ja, en het heeft alles te maken met het feit dat ik normaal gesproken, zit in dan s'nachts bij jou tussen 4 en 7. Ja. Maar jij doet morgen sowieso heel wat anders? Ja, ik doe namelijk sowieso heel wat anders. Precies. Dus je uh, zit tussen 12 en 3. En dan zit ik vannacht tussen 4 en 7. Nee. Maar Blom zit liever bij jou. Dus komt hij zo meteen nog een keer langs. Nou, wat leuk. En dan hebben we ook nog de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Request! Hoe werkt het ook alweer, Gerard? Nou, uh, in de loop van dit programma komen er een heleboel platen binnen... via allerlei uh, interactieve wegen. En het grappige is dat... Uh, nou, daar hebben wij een lijst van gemaakt. En dan gaat straks die beroemde vinger weer langs. Oh, en als je dan stop zegt, dan draaien we de plaat waar mijn vinger gestopt is. Oh. Dan bellen we die persoon die hem aangevraagd heeft terug. En dan draaien we de plaat en wint die persoon een... Ik zal, ik zal kijken, wat kijken wat ik voor je, je, je kan doen. doen. T-shirt. Je kunt nog steeds sms'en natuurlijk als je een... Uh, ik zal, ik zal kijken, wat kijken wat ik voor je, je kan doen. Request. Precies. Aanbolvragen. En dan hebben we hebben wij ook nog. Uh, we, we gaan nog uh, Roel van Welsen proberen. Ja, als die, wanneer is die klaar? Weet iemand dat? Ja, meestal is hij niet zo niet, lang bezig. ik echt weten? <laughs> meestal is hij niet zo lang bezig. Hele korte Mini shows. <laughs> um, om half elf. Half, oh, ja. dat is net na dit programma, hè? <laughs> Mooi. Nou, die gaan we dus niet spreken, hoor nee, ik net. Nee, dat wordt lastig. Maar... We hebben wel een nieuw spel. Het woord, het woord, dat scoort. Het woord, dat scoort. Het is eigenlijk een heel simpel spel. Dat werkt namelijk het beste, heb ik me ooit laten uitleggen... op de radioschool. Keep it simple. Precies. Het is de kunst van het weglaten. Ja, en in dit geval is er een woord weggelaten. Nou, hoe is het toch mogelijk? Het is toch werkelijk... Luister, het gaat om de volgende zin... uitgesproken door Fiedemon Wesselink. En ik denk dat ik best wel een kans maak... want ik ben ooit Oost-Nederlands kampioen... geweest. Nou, in het geval van Filemon kan dat dus echt alles zijn. Ik zeg neusgaten oprekken... Andere dingen op, nee. Ja. Nou. Als jij denkt te weten wat Filemon onder de piep zegt... kun je nu bellen 0909-1336. 0909-1336. Ja, ik heb alleen weer iets nagedacht 3, over de prijzen. Maar oh. Oh. Het fijne is dat wij altijd een top productieteam ah, hebben... die daar prachtig. de hele week op <laughs> zitten broeden op dat prijzenpakket. Waarom wat nou? zit Waarom? daar allemaal in? Waarom moet, zeg moeten nou. jullie mij zo hebben vanavond? Even. Ja. Uh, um, een zak chips met handtekening van Geert en Michiel. Nou. Oh schip je toch even mee? Nou. <laughs> nou, laat maar kijken. Goedenavond met de radio. Hallo, de Pierre. Pierre! Pierre! Goedenavond! Alles goed? Alles goed. Nou, uh, wij zijn heel erg benieuwd of jij hier chocola van kan maken. En ik denk dat ik best wel een kans maak, want ik ben ooit Oost-Nederlands kampioen. Leuker! Hmm. Nee <laughs> Ach, het is vrijdagavond, hè? <laughs> Wie weet, maar ik, ik betwijfel dat hij daar een wisselbokaal voor heeft gekregen. Ja, ik denk het ook, meneer eigenlijk. Maar het is uh, niet goed. Jammer, joh. Jammer. Dankjewel. Hé, hey, bedankt vanavond. Op, hoor ik daar op de achtergrond... Een vrouw! Hi. Ja, Hi, uh, een vrouw! <laughs> Wie ben jij? Ik ben Aafke. Aafke. Aafke! Mooie naam. Nou. Mm. Ja, ja, hè? Ik zal hem <lacht> nog één keer laten horen, Aafke. En ik denk dat ik best wel een kans maak, want ik ben ooit Oost-Nederlands kampioen <lacht> geweest. Hm. Nou. Wat is het, Aafke? Wat denk jij? Het antwoord is judo. Judo? Ik vind het zo jammer. Hoe weet jij dat? Ja, uh, tenminste, hoe kom je gezien? daarbij? Oh. Heb, ik, ik, Je hebt het, het gezien. Het, dat is het nadeel. Ik heb het uh, programma gezien, ja. Ja, ik, ik neem dat soort dingen op van televisie. Maar ja. ik zou eigenlijk een keer gewoon wat uh, kijken of we nog videobanden van, uh, van 1985 hebben. Want dan zien we wel wat aan televisie gaan kijken. Ik ja, ben het een kampioen geweest. Nou, laten we voor de vorm even gaan luisteren. Precies. En ik denk dat ik best wel een kans maak. Want ik ben ooit Oost-Nederlands kampioen judo geweest. Ja! ja! Afke, nou... Van ja, hart en bijt. Dank je Weet ja. je wat je gewonnen hebt? Uh, nee, dat heb ik eigenlijk niet zo goed Nou, nou daar nou, komt het komt dan. Die, oh, oh, oh. Nog één keer, want uh, als het dan echt onder... Wacht, wacht. wacht nee, ho, wacht. Oh, wacht. Niet, nee, mag ik dan niet zeggen? Haal Afke een beetje aan de praat. Want en zo, dat ga je vanavond doen? Uh, nou ja, ik ga vanavond niet zoveel doen, maar morgen heb ik een feestje. Hallo. Oh. Oh. En wat voor feestje is dat dan? Nou, een verjaardagsfeestje. Oeh, van een vriend oh. of een vriendin? Nou, van mezelf. Van jezelf? Oh. Ben je vandaag ja. jarig? Daarmee? Nee, nee, Nee, ik ben dinsdag jarig. Oh, hoe oud word je? Uh, nou, 29 alweer. Oh, dat is oh, nog wel de goede kant <laughs> van de drie, de hè? Ja, precies. Nou, maar dan... een vriend van mij is vandaag wel jarig. Amanda. Oh. Wat een feest Amanda deze. Een en Aafke op een verjaardagsfeestje met slagroomtaart. Ja, zeker weten. Nou, uh, leuk hè? Alleen al slagroom, dus, uh, doe ik het ook al voor. Daar <laughs> ben je ook wel blij mee hè? Nou, uh, wil je eerst dat we voor je zingen... of wil je eerst uh, horen wat je hebt gewonnen? Nou, dan wil ik eerst dat jullie voor me zingen. Prima. Daar gaan we. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nou, dat dat nee, is je prijs ook nee, meteen. Nee, oh. nee, nee, Gerard. We hebben net nog heel wat anders beloofd. Oh ja. En dat ga jij nog een keer lekker aandikken, zodat het toch nog wat lijkt. Want Amanda. Aaske. Aafke. Afke. <lacht> mag, mag ik één spaan blauw hier. <lacht> Fijn. Want, want Aafke, oh, oh, jij bent een zak chips. Maar niet zomaar een zak-chips, Aafke. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij is nog dicht. Ook al iets. Maar. Daar zitten Michiel en ik even onze handtekeningen op. En dan heb jij een zak die jou gaat hem inlijsten. Ik voel het, ik voel het, ik voel het. Hij komt zo snel mogelijk in een anonieme bruine doos bij jou thuis. Ah, super, gek. dankjewel. Had ik net nodig. Nou, nou. Er komt nog een feestje aan, dat is toch handig? zeker. Waarom heb jij voor het laatste zak gezien, Jit? Nou, dat is heel lang geleden hoor. Dat schrijft zo lastig mee. <laughs> je krijgt echt op de materie. Vooral als je een hele heftige handtekening hebt. Nou. Maar het komt naar je doen. Afke. Okay, ja, veel dankjewel. plezier ermee. Gek, en uh, de foto's van de verjaardagsfeestjes kunnen worden gemaild, hè? Oh, Oké, okay, zal ik doen. Fantastisch, fijne verjaardag. Dank je. <middels> But I can't wait To grab me a partner And cut a rug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 En nacht, Ministry of Beats, 3 voor 12 White Noise. En los. Met Edwin Biergaarde. Ik heb de beste beats om alvast in het ritme te komen voordat je op stap gaat. Dave Clark. You're listening to White Noise on 3FM. Lucien Ford. Van de Roog tot Roger Pantjes. Ik geef je de hexte dance tunes. En de strakste DJ sets. Dit is zaterdagavond, vanaf 8 uur. 3FM BPM. Details: 3FM.nl. swing? Stone me into the groove. Gerard. Michiel. Nee, wacht. Eerst even dit. Oh. Uh, Voordat ik jou die vragen stellen, nog even denken aan oh, ik zal de... Ik kijken wat ik voor je kan doen. Request! Je hebt nog een kwartiertje de tijd om een plaat aan te vragen... die wij dan zo meteen weer uh, bruut gaan. Nou ja, wellicht draaien. Ja, wellicht wel. Maar de, stel dat er 100 binnenkomen, heb je wel een kans van 1 op... Uh, 100? is Oh ja. 3-3, 3-3. En dan zometeen even voor 10 uur gaan we één plaat draaien. En die ook nog een keer belonen met het Ozo oh gewilde... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. Hij, ja, hij is zo, zo gewild dat wij allemaal allemaal. Vragen hoe die eruit ziet. Nou, wij willen hem onderhand wel, dus dat is zeker gewild. <laughs> die test die we net afnamen, ja. over ga ik naakslapen, wat uh, masturbeer ik voor het slapen, waar uh, ging die naartoe? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Want uh, uh, ik zit al een, een, een dik half uur nu in spanning van, nou, ik ben benieuwd wat er over mijn persoonlijkheid uit gaat komen. Nou, de uiteindelijk, uiteindelijke uh, conclusie is dus dat je dan uh, te weten krijgt of dat je wel of geen avondmens bent. Nou, conclusie is, je bent een avondmens. Ik mag leiden van wel. Ik zit elke avond programma te maken. Hier. Maar dat is het wel, dat weet je al lang voor jezelf. Dan ga je ja. toch zo'n test doen. Dan zit je uren mee bezig. Ik snap het, ik, ik zie de lol er al erin van in. Kloot is dat, hè? Ja, en weet je, weet je die, die, die dingen zijn zo populair altijd. En, dan doe jij ook die kruiswoordpuzzels al in de krant en zo? In de gids. Ja, echt? Ja, ik doe het in de gids altijd. En dan komt het ding binnen. En uh, nou ja, dan ga ik die kruiswoordpuzzel. Maar ik, uh, meestal combineer ik het wel met een fijne scheidsessie. Ah. Dat zeg ik je eerlijk bij. Nou, dat zeg je dus niet. Dan, ga, dan lees ik de Dirk Jan. En de Eugène. Even en, wat uh, anders, hè? Even wat anders. We moeten het even hebben over de hitkrant. Ja! Wat is, er is dat voor mij? Er is iets aan de hand. Ik kreeg een mailtje van uh, uh, iemand. En die zegt... Uh, maar, joh, ik heb, ik heb er ook een fax. Oh, je hebt uh, een fax ervan? Van, het komt van alle kanten binnen. Oh, het komt van alle kanten binnen. Nou, er is een, uh, een soort van uh, mooiste... Ja, daar ga je al. Daar zitten we helemaal niet in. Nee, maar nou maar goed, toch, de mooiste radiomannen. Ja. En daar kun je dan op stemmen. En het leuke is... Wie zit er allemaal in? Je denkt, zitten we erin? Zitten we erin? He? Heeft die visargie toch nog een klein beetje effect gehad op ons? Nee. Nee, er staan heel veel van de concurrenten in. Maar wie die staan er allemaal in? Eens even kijken. We uh, Menno, Menno de Boer staat erin. Ja. ja. <laughs> Ik zie mensen hier kijken als koeien in de regen. Nou. Menno de Boer die, uh, die zit op Slam. Oh, vandaar. Uh, Erik Werner zit, zit erbij. En. Uh... Maar om een kort verhaal nog veel langer te maken. Nou, waar van, waar van, staan wij? Ja, van 3FM staan alleen Koen en Sander erin. Maar Koen is wel heel geil ook. Koen krijgt een make-over, heb je dat gehoord? Wat? Ja, ik ben ik heel benieuwd naar. Nee, echt? We Heb het voor hem geregeld. Aanstaande woensdag. Ja? En ook niet de minste krijgt Koen... als cadeautje van de voltallige Koen en Sander show... een make-over door Mari van der Ven. Ja, maar de vraag is, moet je daar dan blij mee zijn? Of moet je je zwaar beledigd voelen? Nou ja, ik weet wel dat het basismateriaal is, dus ik zou zeggen... Ach, wat, wow. wat kun je eraan. Ja, aan het einde van de uitzending heeft hij alsnog iets tekels. Maar die staat waarschijnlijk echt te springen. Ik kan er net niet bij. Kan ik ik er kan er net niet, niet, niet bij. <lacht> maar uh, wat de bedoeling is volgens mij. dat uh, mensen daar gewoon op. Uh, er kunnen ook mensen aandragen of voordragen. Ja, ook als, uh, maar als ik weet het dus even niet. En dat is vervelend. Want die hitkrant die lag hier net nog maar eens uh, moedwillig gejat. Uh, want er staat bij hoe je ook andere mensen kunt aandragen. voor de verkiezing tot lekkerste radioman. Lekker van Nederland. En natuurlijk, want zo eigen gel zijn we wel. kunnen wij er eigenlijk best bij. Ja, ja als al, al, al alleen maar voor de vorm gewoon lekker thuis te kunnen zeggen. Kijk eens, schat. Ik... Kijk, als je een nieuwe huis nou tussen had gestaan, had ik je nog een klein beetje ja, aan aandeel in Dan nou Had je gewoon uh, even pff, moeten doen in, in Dat ben ik. Ja. Maar uh, <laughs> ik doe meteen dat hoor ding ook. Maar dus nou, check dat even mensen. Help ons uit die ja. spreekwoordelijke brand. Als je toevallig, toevallig hè, zeg ik, een hitkrant thuis oplegt en je hebt dat artikel voor je en je weet hoe mensen kunnen uh, stemmen op lekkerste radioman. Kom op. Weet je, vorige week hebben wij heel veel vrouwen erheen gesleept met de Joy zinnen. Ach, het valt allemaal best mee. Wij hebben ook even die bevestiging nodig dat het ja. eigenlijk hè, eigenlijk. Precies. Best, hè, best aan Atletisch gebouwd. Lekker om naar te kijken vergeef hoor. Goed om naar te luisteren. Ik, uh, er komt nu wel een andere fax binnen. Er komt er weer een fax binnen. Oh, fijn. Wat, wat is het? Het is uh, Breaking News van Blom. Oh, oh Blom Tomberg. Popnieuws. Wij onderbreken even deze uitzending voor, uh, het is toch even heel wat belangrijkers. Breaking News van Blom Tomberg. Blom komt er mee. Oh, no, de een aankondiging. Heren, dank u wel. Ja. Op 3FM binnen. het is het Blom Tomberg. O, voor extra nieuws. De inmiddels overleden, maar nog steeds gigantisch legendarische Godfather of Soul, James Brown, heeft duidelijk zijn jaar niet. Los van het feit dat hij dood is, is hij nog steeds niet begraven. Afgelopen week werd bekend dat het lichaam van de zoollegende nog steeds staat opgesteld in de woonkamer van zijn woning op Beach Island. De buren van James hebben nogal wat klachten hierover. Hij ligt nu al twee weken in zijn kist en die lucht is inmiddels niet te harde. Al nou, dus Henk Brown, de buurman in een interview... met het crematievakblad Alles in Kannen en Kruiken. Een andere buurvrouw vindt dat James Brown zich niet moet laten kisten. Maar dat is klaarblijkelijk al te laat. Ja. Advocaten hebben laten weten dat James binnen nu en drie maanden... toch echt moet worden begraven. Want die lucht is tegen die tijd toch echt niet meer te harden. Ook de insectenverdelgingsdienst is al op de hoogte... en staat al twee dagen uit voorzorg voor de deur van James... met twee vliegenmappers. De weduwe van James ziet er zo langzamerhand de lol ook niet meer van in... en wil zo snel mogelijk zand erover. <lacht> Plomben, dankjewel. Nou, ik vind het toch even weinig. Het... Schokkend nieuws hoor. We nou, moet het in ieder geval een keer begraven. Ja, dit is niet leuk meer, dus toch? Dit is inderdaad een duidelijk geval van... Uh... De lucht! Mooi, Gerard. Nou, Hoe je hem even in komt ook, hè? Hè, man. Ik vind jou wel een van de lekkerste radiomannen van Nederland. Ja, nou, ik vind jou ook prettig. Dankjewel. Koffie? Heerlijk. Met een uh, scheutje rum graag. O, oh. wolkje of een scheutje? Nou, doe maar een wolkbreuk. <laughs> Want je weet het, het is bijna voorbij. And all good things come to an end. is toch wel uh, Nelly the Elephant. Dan nou moet je toch al wel terug naar de zwangere periode van deze zangeres. <laughs> en nee, dat is niet aardig. Wel humor. <laughs> Dankjewel. Heb je die uh, versie gehoord met Chris Martin of van Chris Martin? Ja. Wat vond jij ervan? Ah, ik, ik, ik, ik ja, ik vind het toch wel ergens heel erg mooi. Moet je gewoon even wel opletten. Is het Nelly of Chris? Nee. <laughs> of ben jij het stiekem? Nee, is Chris. Oh, is Chris. Dat ene zinnetje is alles wat ze hebben gevonden van de Chris Martin opname. Die hebben ze dan ook weer gameshut met het origineel of met het uiteindelijke producten. Ah, zijn ze toch snel, hè, die gasten? Oh, ja, yeah. oh, ik vind dat zo mooi. Ja. Is het alweer? Uh, nou, dat. Bijna tien uur. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request: Waarde vriend Gerard Ekdom. Doe mij en de rest van de Natie een lol. Ik vind het toch een raar woord vanavond. Ja. ja ik zit zeker. net te denken. Wil je het niet meer? We hebben sowieso al een Duitse special gehad vanavond. Maar, aan de andere kant, ze hebben wel Lars aan. De Duits... <lacht> <lacht> Nou, uh, pak uh, nou. die vinger en ga ergens langs. Maak mijn vinger als ik hem nodig heb. Oh ja hier, daar gaan we. Zeg maar stop. Als ik uh, HALT zeg, oké? Okay? HALT! Oeh. Ja? Uh, ik zie ineens dat het koopavond is. Nee, echt waar? Het is Oh, Wat leuk! Gaan we hem te we gaan even bellen wie achter zit. Even kijken. Okay. Sorry. Ik schakel de blikbiana vast in, want die mogen er zo meteen helemaal weer uit een plaat. Met Anneke. Een vrouw! Zo mogelijk. Hallo, vrouw. Anneke. Dag, wel, meneer. Anneke, zei je? Ja. Hallo, Anneke. Hallo. Alles goed. Hallo. Hallo. Ja. Nou, het heel lang vol dicht. echt ergens naartoe ook, heb ja. ik idee. Hé, hey, Anneke. Ja. Welke plaat wil jij horen? Ik wil uh, graag Come To Me horen. Oh! Dat komt goed uit, want wij ook. Nou, dat heerlijke is echt zo'n. Ik bedoel, ik dacht eerst kerst, maar dat is het niet. Het is een. Hij, hij, een, hij kan er gewoon overheen hè? Tras ook, zeg ik. Trasplaatje. Ja, heerlijk. Oh, heerlijk. Voorjaarsplaatjes daar. Oh, ik kan niet wachten. Wil je het woord voorjaar niet meer in de mond nemen? Voorjaar. Anneke, heb je dat ook? Dat je het woord voorjaar alleen al gaat watertanden. Alleen al van het woord. Ja, heerlijk. Oh. Ik kijk er echt alweer naar uit. Een krokus komt ineens boven hier. Nou goed. Uh, we gaan hem dus draaien. Dat betekent dat jij de plaat krijgt te horen... en een ik, ik zal, ik zal kijken, kijken wat ik voor je, je kan doen, doen. t-shirt thuis oh. krijgt. Oh. Uh, Hanneke! Nou geweldig! Owe mazzelaar! Huh? pik je toch allemaal even mee. Nou, goed weekend hè? Hetzelfde. Uh, Dank weet, je wel. Uh, weet je wat joh? Doe gewoon je ogen dicht... en stel je voor, op een terrasje. Oh. broek, t-shirt, oh. oh. oh. rozeetje, schaaltje met olijven... Oh. En uit de speakers. Come baby. Laten avond bier drinken. we ik wel een beetje op je blaas. Lekker ja. hè? Dus ik denk ik pak er even een blaasinstrument bij. Nee, nu al toeter. <laughs> nou, nog één keer nog, nog één keer nog één. Een... Ja, okay. nee. Te nemen. Is het uiteindelijk afzet te nemen? Ja, Marco Prestaat is een grove leugenaar. Afscheid nemen Prestaat wel. Het is de waarheid. Het is namelijk de hoogste tijd om dat te doen. Maar... Bijna tien uur. Michiel, je hoeft niet naar huis vannacht hoor. Nee, nee dat, dat weet ik niet. Zometeen ben ik er weer. Dus dromen zijn bedrog maakt allemaal niet uit. We zijn nog steeds binnen. Nou. Nee, je bent morgen om twaalf uur binnen. Oh, ja, 12. En zometeen na tien uur schakelen wij live en rechtstreeks over naar Groningen. Voor EuroSonic. Yeah baby. Noordenslag. En uh, ik gok, ik voel mijn water. Wordt wel een beetje verwaard. Het is inmiddels met Erik Horton. Gokje. Ik denk in zwart shirt. Ja, met zikje. Ja. Tatoeages, Ja. Lekkere wijf om zich heen. Ja. Heel veel drank ook. Hè. Zeg jij het of zeg ik het? Oeh, hebben we nou alweer winst gemaakt? Hoe kan dat nou? Dat is al de vierde keer. Ja. Nee, ik ben de afgelopen drie keer al bij de directie geweest. Ik ga niet nog een keer. Oké, okay, ik, ik ga wel.